Twee uur, René van Brakel met het NOS Journaal. In Hengelo is een automobilist een gloednieuwe Albert Heijn binnengereden. De man verloor de macht over het stuur, raakte in een slip en ramde vol de supermarkt. Die was pas net twee weken open. De auto in de winkel raakten zwaar beschadigd. De frisdrankafdeling is volledig vernield en de gevel van het pand moest worden gestut. De 40-jarige bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed reed. De Europese Unie en de Verenigde Staten werken aan een plan om Oekraïne financiële steun te geven. Dat heeft EU-buitenlandscoördinator Ashton gezegd in een interview met de Wall Street Journal. Ze zegt dat het steunpakket is bedoeld voor een periode waarin een tijdelijke regering politieke en economische hervormingen doorvoert en presidentsverkiezingen voorbereidt. Het is nog onbekend om hoeveel geld het gaat en of Oekraïne iets voelt voor het idee. President Yanukovych keert vandaag terug van ziekteverlof. Hij was halverwege vorige week met koorts opgenomen in het ziekenhuis. Maar hij is volgens zijn woordvoerder voldoende hersteld. De Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman is overleden. Hij werd doodgevonden in een appartement in New York en is mogelijk overleden aan een overdosis drugs.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 Het weer, een heldere nacht. Temperatuur daalt rond het vriespunt. In het oosten kans op mist en gladheid. Overdag lost de mist op. en schijnt de zon flink. Het is dan een graad of zeven. Vanaf woensdag meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven met Adeline van Lier. Vrijdag begint het Sochi, hè? Die hele winterspelen. Na nou, al het gekrakeel over de homo's. En wie van de hoge heren er naartoe gaat. En hoeveel geld het heeft gekost. En noem maar op. Dat bobsleeën. Dat vind ik wel leuk. Hè? Vrouwen doen het ook. Hè? Heel fanatiek. Ik mocht vroeger zo graag sleien met mijn zuster. Dat ging wel keihard. Ik zou het nou nog wel kunnen. Hè? Je hoeft eigenlijk alleen maar te leggen. En dan naar beneden te gaan. Zo hard als je kan. Ja, het er wel allemaal technieken zijn. Hè? Een hele speciale slee natuurlijk. Ik droomde laatst nog hè, dat ik in zo'n slee zat. Keihard naar beneden. En weet je wat ik trouwens laatst ook droomde? Dat ik met zo'n enkelband moest lopen. Ik wist niet waarom. Het was, het was een hele grote, dikke, zware, ijzeren band. En als ik slechte gedachten had, dan ging dat ding loeien. Hè? En dan stond ik bij de Appie En dan dus zag ik een man uit de buurt waar ik een hekel aan heb. Dus ik dacht, rotkerel, zak toch in de stront. En gelijk uu, ging het ding loeien. Of ik zag een hele leuke man. Hè? Dan krijg ik een opwindende gedachte, je weet wel. Meteen weer die enkelband, keihard. Nou, ik schaamde me dood. Afin, het was maar een droom. Ik hoop voor u straks wat beters. Hè? Misschien ook in een bobslee of op de schaats of op de ski. Wie weet. Hè? Nou, prettige nacht. Doei, doei. Baka! Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jimmy, weet je wie dat waren? <laughs> Heb ik hem echt te pakken. Oh. <laughs> nee, dat was het uh, Rooster Rock. Heette dat nummer van Slim Gaylor Trio. Huh? Heel bekend. Ja, heel bekend. Oké, okay, goed. Welkom, welkom lieve luisteraars. Hè. U kunt voor uh, meer va Moois van de, van de Groentevrouw kijken op haar site groentevrouw.com. Nou, mijn gasten vanavond dat zijn twee Haagse jongens. Dus twee Hagenezen en Hagennetten. Kan niet meer stuk? Dag, Dag. wel. Welkom heren. Dag. Ook kan nog wel een stuk. Goed. Nou, oude bekende Jimmy Tigges, de man van de Delftse toeren. Zowel in boekvorm als op tv. Nou ja, internet hè. De man met een grote liefde voor vinyl... Uh, liefde voor muziek. En dan heb je uh, Chris Willemsen. Verslaafd aan voetbal, aan taal en muziek. Toch, zoiets? Ja, zo'n beetje, ja. Fijne combi, Chris. Nee. Goed. Uh, wonen overigens beide niet meer in Den Haag. Tilburg en Wanningsveen, geloof ik. Ja, zoiets. Ja, ah. ja, ja, ja. Nou, ik in Amsterdam dus. Goed. Nee. Nou, uh, Chris, jouw uh, ene en laatste boek ging niet over muziek... maar is het eerste deel van een overweldigende geschiedenis van het Haagse voetbal. Blikje terug. Blikje terug, ja, klopt. 350 pagina's met 1111 foto's. Ja, ongelooflijk, hè. En op de 1e van de 1e gepresenteerd, toevallig, ah, ja. De Haagse voetbalbijbel wordt het al genoemd. Oké. Okay. En dit is pas deel 1. Ja. He, je wordt al de loede jong van het Haagse amateurvoetbal genoemd. Ja, ook nog. vreselijk. hè. Ja. Ja, Goed. Nadal. Nou ja, voetbal, voetbal. Ik uh, was vroeger uh, bevriend met uh, de, de zus van André Wetzel. Kijk, VCS. Zo. VCS, ja. hem nou Deetemsvaart okay. weg. Goed. Ja. Nou goed, uh, jij houdt ook ontzettend van taal. Net als Jimmy natuurlijk. En het is ook wel te merken als je jullie gezamenlijke boeken doordraaiers eh, draaiers leest. Maar over zo dadelijk meer. Maar ik, klopt het dat er ook afgelopen november nog een boek van jou verschenen is... over de taalfondsten van een andere hagenese. Ja, van Kees van Koten. Klopt. van Koten. Ja. Dat boek heet uh, Een licht vermoeden van je jeuk... Ja. Dus uh, verschenen bij uitgeverij Free Musketeers, net als onze ja. doordraaiersdeeltjes. Uh, Geef ze een, een mooi voorbeeld van een taalvondst, waar jij dol op bent van Kees? Ja, Kees is, uh, uh, in, de, in het boek staan over uh, tv-momenten van, uh, van de beide heren, maar vooral de taalvondst van, van Kees. Uh, hij is op, op een gegeven moment is die iemand die een jazzconcert uh, organiseert in de zomer, hè, want dat doen dat ja. ze overal in Nederland. En dan zegt hij dat, er, dat ze erin geslaagd zijn om uh, niemand minder te contracteren dan uh, Bobby Murphy. Uh, die nog één jaar bijna bij Count Basie heeft gespeeld. <lacht> dat is Kees van Koof. Ik ben altijd trots op dat we op dezelfde school gezeten ja. Ja. hebben, op de Dalton. Ja, fantastisch. Goed. Uh, he, heb, je heb je trouwens naar hem gestuurd? Heeft hij al gereageerd? Ja, hij vindt het uh, heel erg leuk. Oké, okay. nou, daar gaat het maar om. Uh, nou, hij lag ook nog wel onder vuur met het nationale dictee, hè? Ja, maar bij nader inzien vond ik het toch eigenlijk wel heel erg goed wat hij gedaan heeft. Ik was er ook een beetje, ik vond het een beetje moeilijk. Ik had uh, overigens slechts twaalf fouten. Dus ik was nog oh. aardig, uh, aardig in de richting. Ja. Maar hij heeft voor het eerst natuurlijk ook uh, aperte fouten in laten zitten. Die de deelnemers moesten ontdekken. En dat is een volslagen uniek. En dan, dan wijkt hij af van het patroon van het... Uh, van een traditionele dicté, Maar het was wel. Het was wel, Ja, het was. Ik vond het fantastisch, eerlijk gezegd. Ah oh jij, ja, Jimmy, heb je meegedaan? Uh, ik was bij de Nacht van de 45 Toeren die avond. Oh, ik ook toch? Ja, precies. Ja, natuurlijk. Dus wij gingen helemaal niet geen dicté doen. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Goed, ja, trouwens, Fik van der Rijt is binnenkort de gast. Hè? 23. Oh. En dan gaan we het ook nee. weer over plaatjes hebben. Goed, maar jullie zijn hier als de doordraaiers. En dat is een heel curieus boek, kan niet anders zeggen. Eh, er zijn al twee delen van verschenen. Ik heb alleen het eerste deel van jou gekregen. Leg even uit, wat is het voor een boek? Weet nou, uh, jij dat? Daar ben jij heel goed in, hè, geloof <laughs> ja, ik. Hè? Ja, dat, dat is een boek uh, van twee idioten, hebben we geloof ik... Uh... Onszelf genoemd? Ja, wij zijn muziekidioten. En, en wat, uh, wat we tegen elkaar, en aan, of aan de bar of wat dan ook, we hebben, constant praten over dingen. En al die korte regeltjes, en die, uh, die eigenwijzigheden, en die bedweterigheden... Dat, dat kun je in een leuk gesprek vervatten. En dat gesprek is dan uh, meer dan 100 pagina's dikker, dat is dan wel grappig. En ja. Er komt van alles aan bod over muziek. Van, uh, van, van vroeger, maar ook van nu. Want we hebben het natuurlijk ook over Borzato. Daar mag ik van Jimmy niet te veel over zeggen, natuurlijk. Omdat het daar niet zo goed mee ging. Een ja, aardige vent. Een hele aardige vent. Maar die, die liedjes van die man, dat is toch verschrikkelijk. Echt waar? Die, ja, dat is onvoorstelbaar. Joh. Al die, die taalblunders die erin zitten. Ze zo. zijn wel verstaanbaar. Ze zijn wel verstaanbaar in tegenstelling tot de oude Haagse muziek. Ja, precies. Maar, maar van Marco. Van, en, de, en de reden, dat ben jij. Weet je wel. Dat, alsof het want... dat reden is. Hè? Dat ja, soort. Ja. Verschrikkelijk is dat. Vind ja. ik heel erg. Maar ik, vind, ik heb met hem te doen, want het ja. ging de laatste tijd niet we zo goed met hem geloofden. Maar het uit het Italiaans vertaald. Dus uh, daar kan het, het uit, ook uit, Ja, liggen, alles nee. vertaald. En daar uh, lopen hele volkstammen achter. Maar goed, uh, we zouden ons niet kwaad maken op... Uh, nee, nee, nee dat, dat, niet, is ja, dat is zielig. Ja, hartstikke zielig. Maar ja, wat zeg je nou? Die Haagse, Haagse groepen waren ook niet zo goed in hun Engels, of wat? Nee, dat was natuurlijk in het begin allemaal uh, slecht uitgesproken. Uh, uh, Haags-Engelsen, heette dat. Cengels. Cengels, noem ik dat. Cengels. is Chinees-Engels-Cengels. Maar ja, veel onverstaanbaar. Vol die oude, oude, oude nummers van, van de e ring en. Of e rings heette ze toen nog. En uh, de shoes, want dat was dan het zoete wouden, maar dat behoorde natuurlijk ook tot Den Haag. Dat was allemaal niet te verstaan. We zullen daar straks wat, uh, wat voorbeelden oh, van geven. Zullen we iets van de van de Golden Eerings laten horen? Uh, Vincent, heb je dat klaarstaan? Hè, want ze hebben hier. Uh, uh, uh, uh, uh, Had je daar niet een stukje over geschreven, Chris? Ter, ter inleiding. Hij, pak, hij pakt nu zijn boek erbij. Uh, heb, je hem, heb je hem klaarstaan, Vin? Uh, ja. ja. Uit het Alright. boek Jankende en... Ja, dat, dat, dat is een ander boek van mij. Jankende gitaar en, uh, en Gebroken Akkoorden. Dat ja. gaat ook over, over uh, muziekmomenten. En uh, dat gaat over een concert dat de Golden Earring's destijds op mijn school gaven, Het Stevin Lyceum in de, de, de Zuid-Lagerstraat. Ja. En... Uh, uh, ik, was, ik was toen twaalf jaar, dus ik weet er niet zoveel meer van. Maar op dat moment herinner ik me nog wel. En daar heb ik een, een klein stukje over geschreven. En vooral over het stukje uh, Parlando dat in, uh, okay. in Please Go zit. En dat gaan we straks horen. Maar dan, dan gaat dit volgende kleine stukje okay. tekst aan vooraf. We, zaten, we, we, hadden, we hadden bij dat concert zitten wachten op, uh, op, het, op het zingen van dat nummer. He, daar waren ze vijf maanden in de top 40 hadden gestaan. Please Go. En het was met voorsprong het meest onverstaanbare nummer... uit de Nederlandse popgeschiedenis. Niemand op het Stevin, zelfs wij brugklassers niet, had zo'n slechte uitspraak van het Engels als de Kras en de Kooi. Want zo heten Krassenburg en Kooimans in de tijd. Het stukje Parlando van uh, Georges uh, spande de kroon. Het was zo erbarmelijk dat het weer heel bijzonder werd. En eigenlijk zelfs wel fantastisch klonk. Hij stond maar wat in de microfoon te wauwelen. Het was een dappere poging het Engels van de televisielessen van Walter en Connie te imiteren. Maar er hing een nogal dikke deken van plat-haags overheen. Plat Haags? Nee, het was het heerlijke Haags... dat ik kende uit de voetbalkantines en van de schillenboer... die eenmaal per week met paard en wagen onze buurt onveilig maakte... en luidkeels teksten debiteerde die geen mens verstond... maar die er wel toe leidde dat de leeg leegstroomden... en iedereen, zijn of haar, in opgevouwen kranten verpakte schillen... en ander organisch afval in zijn wagen kwam storten. Het was het prachtig Platte Haags... dat zijn oorsprong kent in kaakluiheid. Veel Hagenaars openen met praten hun mond onvoldoende. De letters krijgen daardoor de kans niet om zich in hun volle rijkdom en kracht te ontwikkelen. Lelijk? Integendeel. Dit Haags was en is volkomen uniek. Kunstzinnig bijna. Heel Nederland kan er qua klankkleuring een voorbeeld aan nemen. Het was dan ook helemaal niet erg dat er geen woord van het gesproken deel van Please Go te verstaan was die avond. Met uitzondering van dat laatste zinnetje, I ask you, I ask you now. Vervolgens gooiden George en Frans er samen een krachtig Please Go uit, waarbij ze de G van Go uitspraken als K. Please Go dus. Gevolgd door Before Tears Come From My Eye. Eén eye. Ook dat nog. <laughs> tears come from, from my eyes You throw my love away I wonder why Now I am thinking What's the reason to be? You said you got her love What's the lie to me? You know I'll be dying Listen, baby, you got a match you have to be me now. You just said you want me to be free, like other people, so it's no so, if you want to love me, don't stand in place while I'm staying. I ask you, I ask you now, please go. People just come from my. Goed. Nou, dit was inderdaad niet te verstaan. We ja, ja, ja, ja. En wat uh, heb jij nou, Jimmy, daar klaar liggen op de uh, Gelukkig is daar een, een Haagse vertaling van oh, van dat de gouden oorringen. Alsjeblieft, ga weg. Please go. Oké. Nou, te horen. Ik hoop dat hij erin loopt. Die ik hoop dat ik hem heb opgezet. Nu. Ja, maar gaat, moet je ook niet naar beneden doen? Dat de naald naar beneden gaat ergens een knopje. Oh, ja. Meestal ja? wel. Meestal wel, hè? <lacht> ja, me. Oh hier. Ja, komt ie. Ga weg, doe me deze ene lol Alsjeblieft, ga weg Dit had geen vrije jongen vol Je zei dat je kon koken, blijf vind het maar niks Moet je nou eens kijken, alleen maar roze je blik Dit noem ik echt geen landrelatie die lijkt toch nergens op Ik voel me af en toe Een zatte drop En als ik vrijdag bij je langs zit met Om gezellig naar de tv te kijken En een zakje chips lekker weg te knagen Is iedere keer het huis weer te klem Nood heb je wat te lukken. nood haal je is een tof videootje. Ja, psychologisch aan mijn kop kleppen, dat ken je. Alsjeblieft, Alsjeblieft. Ga, weg. ga weg. Doe met deze 1-0. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ga Wie weg. Wie zijn dit? Ja, dat zijn twee kunstenaars: Erik Doordrechter en Freek Henkes. Ja, en die hebben wel meer van dit soort projecten op hun naam. Freek Henkes is ook lid van. De Doe maar even liften oh ja. zo, ja. Dat is een goed idee. En, en, en, en, en, en, en, en, en Erik is een bekende, bekende Haagse kunstschilder. Uh, uh, en die, uh, en die ook hooggevoetbald heeft ook nog. En hij maakt heel veel uh, prachtige portretten van, uh, van voetballers. dat Oké. Okay. Goed. Hey, uh, ik ga eventjes heel snel opzommen wat er verder vannacht komt. Uh, als Gemer vannacht op tijd terug is van Bonaire... en, en weer terug is bij Willeke op Curaçao... nou, dan krijgen we hem aan de lijn. Anders pech. Goed, uh, dan horen we niets over de poëzieworkshop workshop die hij gegeven heeft op Bonaire. Ja. Over poëzie gesproken. Er is een landelijke poëziewedstrijd Oosterpark in het leven geroepen. En ze zoeken nog wat centjes voor de prijzen en uh, een bundeltje uit te geven. Ik spreek met een van de initiatiefneemsters, Annette Graaf. We hebben een mooi hoorspel op herhaling met Sascha Bulthuis in de hoofdrol. Kafka's tekening uit 1983. We verplaatsen ons daarvoor naar Praag. Nou, vader is, verder is uh, f -punt Starik weer van de partij. Uh, Zijn moeder gaat nu echt naar het verzorgingstehuis. Romane kwam eindelijk weer eens binnen bij een van haar buren. Rex van Beuningen vertelt over Robertino. En Jan de eer te pas overleden, Piet Sieger. Marleen van Heemstra die slaat een weekje over, want ze is heel druk met toneel. Deze week gaat ze namelijk uh, in première. Hun voorstelling Hollandse Luchten nummer 1, getiteld Jeremiah. Nou, daar ga ik naartoe. Dus dan uh, hoort u dat volgende, volgende week. Nou, ik heb ook weer een fijn verhaal van Karmichelt. En misschien ook nog een mooie Karo Gauw. Maar nou we zien wel. Tot slot, website www.adelinevallier.nl. kan je van alles teruglezen. Eh, pardon, en podcasten. en eh, Je kan eh, ook alles gewoon terugluisteren daar. Hè. En je kan me mailen op hetgoedeleven.nl. Moet ik wel af en toe eens kijken. in je niet een briefbus maar goed. Je kunt me bevrienden op Facebook, hè, Adeline van Lier. Want dan zet ik ook al die podcasten op. En Twitteren doen we ook nog. N8 VH Goede Leven. En als het goed is, hey, staat de camera aan... Uh, Vincent Fleur. Fleur, ik heb nu twee regisseurs. Want Fleur ik moet Vin gaan vervangen. Hartstikke fijn dat je er bent, Fleur. Goed, Jimmy en Chris. Uh, jullie moeten doordraaien. Oh, wat ga, waar gaan we het over hebben? Ja, wat gaan we, we, we horen? We, we hebben net, een, we hebben net een, een cd'tje even in de machine gegooid. Oh ja. uh, met, uh, met, uh, met Wasted Words van de, van de Motion. we blijven nog even in Den Haag. Ja. En daar, daar hebben we een, een stukje in het, in het boek over gedaan. Ge, ge, ge, ge. Oké, okay, maar wat Mooi... gaan we dan dadelijk <totstuk> horen? Ja, je gaat straks Wasted Wors. Maar dat, is, dat zit al in, ergens bij de. Oké, okay, daar CD's. Weten, weten jullie van. Ja? Ja, daar weten ze van. Ja, ja. <totstuk> Oké, okay, daar weten ze van. <totstuk> ja, het, het loopt er toch altijd op rolletjes? Ja, natuurlijk. Ja, Nummer 14 was dat, hè? He. Daar nou, nou, okay, hebben we de volgende, de, het volgende gesprek over. Mooie jongen, Rudy Bennett. Uit Den Haag, mogen wij u even spreken? Als je die oude clips ziet van de motions, wat zag de jongen er prachtig uit? Jasje, dasje, haar in model. Wees het woord internationale klasse. Die bloedserieuze blik, alsof hij geloofde wat hij zong. The greatest fighter is Martin Luther King. Nee, Martin Luther King. Weet ik, maar Rudy zingt Martin Luther King. Hij legt die TH op de verkeerde plek. Dat is dan weer niet zulke internationale klasse. Nee, maar het is Haags en dat is eigenlijk beter dan internationaal. Eigenlijk wel, hè? Ruudje van den Berg, zo heet hij in het echt. Toch een uh, icoon in de tijd. Bestond het woord dan al? Nee, maar hij was het wel. Ik ken nagaan hoe modern wij toen in Den Haag waren. En dan komt in the States, the fight for Freedom.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 It could turn out right in, all I hope and long That there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Nou, we hebben er naar, naar geluisterd, Jimmy? Uh, waste words, Wees het woord. Wees uh, het woord. Van de Motions. Van de Motions. Mooi Zo top. is het. Ik ga ook jou nog even introduceren, want... Uh, nou, Jimmy is dus ook haagenees, hij is ooit begonnen aan de studie Bouwkunde in Delft en dan is hij blijven plakken, maar met zijn kompanen hield hij toch iets meer van muziek dan van studeren. Ook een vinylverslaving, hè? Uh, over van alles en nog wat, sportspul, maar het Koningshuis ook, alles waar Jimmy, de naam Jimmy in voorkomt. Uh, uh, je, bent ook, je houdt ook van covers van, van jouw helden Zappa en, en een biefhard en... Ja. Je hebt al heel wat boekjes geschreven. Uh, over Delftse muziek, maar ook over je reis in Amerika. En Je hebt ook radioprogramma's gehad in Rotterdam. En je hebt nu dus Delftse Toeren TV. Waar soms hele leuke dingen uitkomen. Het camerawerk is kut, maar... Uh... <lacht> Ja. de inhoud is wel leuk. Goed, uh, nee, je bent uiteindelijk ook mu muziekjournalist dus geworden. en halve muziekprofessor. Uh, even kijken. Ja, en, en een van je grote liefdes is ook het verzamelen van uh, versies van het nummer Summertime. Ja, dat klopt. Omdat je het gewoon zo'n prachtig nummer vindt? Uh, omdat ik het een prachtig nummer vind. En omdat het in zoveel verschillende stijlen en genres gedaan is. En altijd weer goed is. Of goed kan zijn. Er zijn natuurlijk ook minder goede uitvoeringen. Het nummer dat zit zo in elkaar, blijkbaar muzikaal, dat je er van alles mee kan. Het kan uitbundig gezongen worden. Of, uh... Heel erg naar binnen. Zag ik op jouw Facebookpagina een, een, een Russische reggae-versie? Of zo? Uh, ja, dat klopt. Maar ze zingen wel in het Engels. Ze zingen wel in een soort Helaans. van Engels, ja. Dat is jammer. En maar, je hebt nu, wat heb je nu ik hier heb op? Al een Chinese versie. Ja, ah, die wil ik horen. Nancy Sit, de, de Chinese Nancy Sinatra. Echt waar? Dat is een oud plaatje. Ja, volgens mij is het uit de jaren 70, hoewel ik kan me voorstellen dat ze daar nog steeds een beetje armoedig eruit zien, die plaatjes, dat weet ik niet precies. Nee, oké, laat horen. Nou is het lastige dat er Chinese tekens op dat plaatje staan, het is een EP. Het is het tweede nummer, maar ik weet niet van welke kant. Kijk, dat is nog het einde. Ik verstond het al wel hoor. Is dit hem? Is dit hem? Ja, of het is de verkeerde natuurlijk. staat hier wel goed om. Wat heb je hiervoor betaald eigenlijk? Ja, als ik oh waar, oh ja, dit is apparatuur van. <laughs> sorry, sorry. Yeah. Oh, dit is de verkeerde kant. Hè? Zie je ja, dat, oh, dat is gewoon een grote ja, stuk. Ja. Ik, dat is uh, gewoon maar... 50% kans. En, uh... Kijk, komt hier. Zeker, hoe mooi in, in precies in de groep. Zit time in de living is easy, toch? Ja. ja. Dit is het? Ja, ja, ja, ja. kijk, ken het gelijk. Je nou dat dit summertime was? Staat het op die hoes ergens uh, in, in Europees? Nee, geef? ik was aan het zoeken op internet, op uh, ja? ebay en zo. En daar stond bij in het Engels dat het uh, summertime in het Chinees was. En toen ben ik uh, uh, op YouTube gaan kijken. Daar stond ook een filmpje van haar met summertime. Maar dat werd in het Engels gezongen. gezongen. Oh, dat ook is... door haar. Dus ik, en ik had het al besteld, dus ik dacht... Oh shit. Ik zal <lacht> niet belazerd worden, maar toen kwam die binnen na een uh, week of zo. En... Uh, met grote spanning opgezet, maar gelukkig in het Chinees. Wat heb je, wat heb je ervoor betaald? Nou, valt best mee. Nou? Oké. Okay. <laughs> wat dan? Wat dan? De, in, inclusief verzending iets van 20 euro of zo. Ah, oh, oh, dat is geen geld. Dat is dat geen heb, geld. Je een, heb je al een summary van Borsato eigenlijk? Heeft hij het wel eens Nee, maar dat bedoel. <laughs> nee, maar dat zou toch wel je. De collectie dan? Nee, compleet hij wel mee? Ik hoop het niet. Nee, maar goed. Hoeveel singles heb jij, Chris? Uh, tussen de 4.000 en de 5.000. En jij, Jimmy? Hij is meer, geloof ik. ik. weet het niet. Nou, 5000, nou, maar een paar duizend. Oh, en wat ja. zijn jouw echte muzikale stokpaardjes? Nou, ik, ik heb niet echt stokpaardjes. Ik, ik, ik verzamel dingen die ik leuk vind. Ik koop ook wel eens dingen omdat ik een hoes heel erg mooi vind. Ja, dat is waar. Maar taal is in ieder geval wel een stokpaardje van jou. Hè? Ja, ja. En de grootste krombuiger in Nederland dat is? Nou, ja, er zijn er natuurlijk heel veel. Maar de moet... grootste is. Volgens jullie boekje, voor del, volgens deel 1, is dat Pierre Kartner. Ja, Pierre Kartner. Oh, daar zouden we toch een aparte aflevering aan wijden. Van 2 oh. tot 6. <laughs> <laughs> geef eens een mooi voorbeeld. Van echt, in Nederlands, echt... Uh... Ja, dat is, daar hebben we ook heel veel over geschreven. Maar het is, het is allemaal de Klemtoon op verkeerde plaatsen, uh, woordvolgorde anders in zinnetjes. En het, is, het, is heel, het is tragisch. Maar dat, uh, hij heeft. Uh, het is gewoon de best, ver, best verkochte schrijf, componist, ja. tekstschrijver alle tijden in dit land. Ja. Dus wie, wie ben ik om daarover te zeuren? oké. Okay. Jullie maken nogal ophef in deel 1, dat ik dus gelezen heb, over de dubbele ontkenning. Hè? I ain't got no and, uh, ja. I can't get no. Maar heb ik, ik heb Nederlands gestudeerd en ik heb geleerd dat dat gewoon heel cons, consistent is in het slang. Omdat dat een eigen taal ja. uh, uh, grammatica heeft. En dat het gewoon uh, emphasize is, hè, benadrukken of juist. Dus dan denk ik van, lopen jullie nou niet net eventjes... Ja, het is natuurlijk overdrijven ook wel, maar het, het komt miljoenen keren voor. Het is, het is echt op, vrijwel overal, maar als je taalkundig ontleed, dan is het fout. Ben is het foutief? Moet je wel zeggen? Nee, nee niet eens. Ik heb ja, het er ook nee. nagekeken, maar dat is gewoon een. Uh, dat is net zo. Uh, en, en vaak is het om iets nog te benadrukken. Ja. Nou ja, goed, maakt niet uit. Taal is in beweging, hè? Ja, dat het is klopt. veranderd ja. constant. Ik verzette me eerst ook heel erg tegen de taalfouten... van die jonge mensen om me heen. En mijn eigen kinderen. Die de zei, Mam, waar is muttas? Maar het ja. ook zo schrijven. Ja. Waar is me mobiel? Ja, ik word, uh... Nu heb ik het losgelaten. Oké, okay, het is me. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik hoorde uh, Frits Barend laatst ook weer zeggen... van, ja, ik irriteer me aan. Dat, ik bedoel, ja, bedoel, dat, dus, dat, blijft, dat blijft een fout. Je kunt je, kunt je niet... Irrit, hè? Ik, ik irriteer me aan. Ik bedoel... Nee. Wat moet je dan zeggen? Nou ja, je ergert je aan iets of iets irriteert mij. Ja. Maar anders kan het niet. Nee, dat is gewoon een contami. Nasme. Na. <laughs> goed, ik wou toch iets laten horen. Iemand die, die ook uh, zo heerlijk zich kan ergeren aan achterlijke liedteksten. Dat is Theo Nijland. Ken je dat? Ja. Nou, ja, ik ken Theo Nijland. Nou goed, in ieder geval hij fileerde in een van zijn theatershows uh, de grootste hit van Bluff. Wil je het even horen? Het is echt leuk. Ja. Ik wil het hebben over het lied. En dan misschien eerst over de singer-songwriter. En het verschil met de zanger die uit Annemans werk zingt. De singer-songwriter dat is een gedreven persoon die, die net zo lang zal voortploegen tot dat wat hij wil maken één geheel wordt. Hij zal elke zin wegflikkeren die hij er niet op doet. Hij zal blijven doorgaan tot elke noot, elke lettergreep, alles te doen. Dat het één grote symbiose wordt van wat hij wil uitdragen. En dat is een enorme verantwoordelijkheid, daarom denk ik eh, drinken mensen als Maarten Vroosendaal en ik doorgaans ook meer dan zangers die eh, het lied van iemand anders zingen. En dan is het natuurlijk ook nog eens zo dat onze liedjes heel specifiek zijn en, en, en vaak ook gewoon veel beter. Eh, zodat niemand ze weer op het repertoire neemt, want het is te moeilijk en te ingewikkeld. En waardoor wij meer, weer meer gaan drinken, en, nou, terwijl we eigenlijk minder te verteren hebben dan de zangers en de broodschrijvers. Oké. Okay. Um, er is ook een heel verschil uh, uh, bij het benaderen van een tekst. Kijk, een beentje zal uh, iedere tekst die op het, uh, in de garage zeg maar, op de tafel wordt gegooid... zal die klakloos uh, bijna meteen op muziek zetten. Want er is een heilig ontzag voor het tekst, dat schijnt heel moeilijk te zijn. En uh, de zanger heeft zich vaak dan nog niet omgedraaid. Of uh, een of andere enthousiaste drummer heeft er alweer muziek onder gezet. En het wordt geproduceerd en het leidt vaak tot een hit. Want er zijn heel veel van dat soort Nederlandstalige hits... Die poëtisch willen zijn, vol beeldrijke taal en zinnen die sferen en beelden, alles van alles wil oproepen. En het lijkt me nou aardig om nu eens even te kijken naar zo'n liedje en kijken of het eh, bij nadere beschouwing ook nog stand houdt wat daar zo allemaal gezongen wordt. Ik heb ooit een eh, CD van Bluff gekocht en eh, dat, ja, die zanger heeft een fantastische tuin, die Pascal. Ik vond het echt gedreven, goede, echt sympathieke jongensmuziek. En ik heb het thuis in de CD-speler gelegd. En uh, ik heb mij verwonderd. Uh, ik heb nu al gekozen voor het nummer Aan de Kust, die dit sympathieke jongens een beetje voorgoed op de kaart heeft gezet. Uh, Laten we eens even luisteren en kijken wat het zo oplevert. Oké, okay. laat ja, maar horen. De Zoute Zee slaat een diepe zilte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 Oké, okay, nu komt het is mooi. Heel fijn, moet ik. Goeie zin. Waar de mensen onbewust zin in te krijgen. Krijgen jullie wel eens onbewust zin in losselfeesten? En ja. van eten slechts nog zwijgen. En van eten slechts nog zwijgen. Ja, dus er is blijkbaar niet meer over gesproken. Als ze zat zijn en voldaan. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dan weer rustig slapen gaan. Ik snap het nu. Volgens mij hebben ze dus blijkbaar gehoor gegeven aan die onbewuste trek in de feesten. En daar heel veel bij gedronken en hervormd. zijn allemaal in slaap gevallen. Dat zien we ook. Deze Dit is nog steeds mooi. Vaarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. We spreken Duitsers onbewust Duits. Spreek het toch gewoon Duits? Kom op, nou, zeg. Geef dit. ketting. Ja, oké, dat is het. Het drie keer onbewust als het daarop We zijn verbrand, ja. maar er is niets aan de hand. Oh, er is niks aan de hand! Dat <lacht> je ja, eerst helemaal meeslepen, dat is chauffeur niet te rijden. Haal maar op, haal maar op. Ja, ja, het is toch prachtig. echt geweldig. Ja, ik vind ja. dat hij het heel goed doet. Um, jij, wat heb jij nu opgelegd? Ja, ik heb... Uh, uh, vorige maand is een van de grootste zangers aller tijden... in de wereld overleden. Phil Everly. Ehm... Um, uh, Daar ben ik ook al vanaf dat ik een jochie was, uh, fan van, van uh, de Gebroeders. Uh, zij zijn natuurlijk het voorbeeld geweest, samen uh, voor, of, of met de Garfunkel. En over Nick en Simon wil ik, wil ik het nog niet eens hebben. Want dan uh, zakken we weer in het, uh, in het Nederlandse weg. moeten we even niet doen. Uh, en ik heb een, uh, een singeltje gevonden, misschien oh. me, waarin Phil Everly uh, Duits uh, zingt. Dat heet, dat heet uh, Ich bin Dein of uh, I am yours. En dat is misschien wel leuk om even naar te luisteren. guessing sign i am yours you are mine our love will last through all time Had hij, had hij een Duitse vriendin of zo? Hoe kwam hij hierbij? Ik denk het, dat, hij dat, dat dat een tussendoortje was of zo. Ja? Van, uh, Noem het maar af. Uh, gewoon een tussendoortje. Ja. En dit is een rariteitje, want dat vind je niet nee, overal. Dat vind ik vind had hier nog nooit, uh, nooit van nee, gehoord. Nee, maar zij zijn natuurlijk uh, een tijdje nogal gebroeierd geweest. De gebroeders. Ieder, ja. uh, ze hebben solo dingen gedaan en dit is er een van. En hoe die opeens op Duits kwam, geen idee. Ja. Ik heb wel nog wel nu even eentje, nog een andere met zijn broer samen. Ja. Dat is ook nog een singeltje. Uh, Lay it down. Uh, gezondheid. Alvast. Ah! Oh, oh, ja, ja oké, okay. je zag hem komen. Ja. He? Ja. Sorry. <laughs> Sorry. Lay, lay it down, zou ik zeggen. Ja. Uh, lay it down, dat, dat zal de meeste mensen weinig zeggen. Het is nooit een hit van Effie geweest. Maar als je hem uh, meteen hoort, dan uh, niet, hoor je, je Verkozen Nabi meteen terug. Want zij maakten daar een bee? Nederlandse versie van. Staat hem? Staat hem maar. Even kijken. try to down Back in Eden, we were tried found ourselves dissatisfied seeking wisdom she denied. Tried hard to down. Ja, we Moeder, jezelf. Zelf. Wees en blijf alleen jezelf. Oké. Okay. Enzovoort. Ja, ja, ja. ja. Me Ik weet het in de tekst niet meer. Ja, Dikker doen er genoeg in café en in de kroeg. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat uh, was, een stukje, was een stukje veel Everly en zijn broertje. En, uh, Goed. Stil, kunnen we kunnen er een, een stukje humor van, van verkopen en een Bi achteraan... Ja, gooi, van, gooi uh, je wat er wat nee. achteraan. Wat Bijzonder. heb jij nu... Uh, een reclamesingel ja? van de cliché-mannetjes... Ja? De, de, voor de nil verzekeringen Twee glazen zekerheid. God, dat zij ook reclame deden. Dus ja, dan kregen ze gewoon later, centjes. Later, ja, een paar, uh, later spuugden ze erop. Ja, maar, ja precies. Maar, maar toen, toen, toen, toen was het handig, want ze hadden er flink voor betaald. Ja, en dit is uit 19 wat... Ergens uh, eind jaren zestig. Ja. Nou, kijk nog toch weer eens, hè. Zonder, klo zonder klos had hij raak geweest. Wat? Staat als een huis boven water. <laughs> ja, dat zei jij, jongen. Wat? Nou, dat zei jij dat die bal raak had geweest. Ja, natuurlijk, jongen. Dat weet het kleinste kind. Kleinste hij loopt er de benen recht op af, die bal. Jongen, dat kun jij toch helemaal niet zeggen? Jij kent de toekomst toch niet, eh, toch niet in je eigen hand zetten? was dat nou voor onzin? Nee, niks onzin, die bal klos. Hè? Die bal klos, dus is die niet raak, die bal. Ja, duidelijk. maar zonder klos had die raak geweest, dat is zeker. Hola, zei de boer. Wat? Hola, zei de boer. Jij nam er iets in je mond. Wat dan? Jij liet wat vallen. Jij zei zeker. Wie ben jij dan wel, dat jij dat uitmaakt, of iets zeker is of niet? Ja, jongen, dan, dan moet Wie je, je dat halen. Zekerheid je kent halen. geen tijd, jongen. Zekerheid kent nou? geen tijd. Nee. En nee. geen rang, en geen stand. Nee, Begrijp nee. je wel? Kijk, ik mag me daar, uh, daar graag in, uh, in verdiepen. Waarin? Nou, van die levensvragen. Oh, dus als een bal klos, hè, dan zit jij met een levensvraag in je buik. Inderdaad. Van of het misschien toch een karrenbal was geworden. Maar een mooie levensvraag. Daar heb vader het behoefte aan, zeg, als zulke levensvragen. Ik weet slechts één ding zeker. Eén <tossilfeer> ding slechts weet deze kleine man zeker. En wat is dat dan? Kruimel. Dat ik niks zeker weet. Dat en... ik niks zeker weet. Dat is slechts één ding wat ik zeker weet. Dat ik niks zeker weet. En wat zei de dokter daarvan? <tossilfeer> ik ben gebaat uit twijfels. Elk mens is gebouwd uit twijfels. Hé, hey, uh, heb je zeker pillen van het fonds gegeven? Hé. Hè? Eh. Hè? Van die kleine grijze stalen pilletjes. Ja, leuk hoor. Ja, die ken ik. Die heb mijn hond ook. Die straf was ook gebouwd uit twijfels, mijn hond. Geestig. Dat is, een, uh, dat is een. Kom, dat is een langharige Ierse twijfel. Ja, jongen, ik spot jij er maar mee. Maar jij bent net zo weinig zeker als ik. Alleen wil jij het niet zien met je oogkleppen. Oh, nee. Ik wil het niet zien. Kom, hoor hem. Dus jij, dus, al, dus jij hebt je erger bijvoorbeeld niet tegen brand gedekt. Hè? Dus jij bent een, uh, een veerloze prooi van de rode haan. Eh... Uh. Nou, nee. Ja nee, ja, ja. nee, aan mijn boedel zou je de vlammen toch mooi niet zien likken dat hoor. Zo zeker. Nou ja, ze kennen natuurlijk wel likken. Ja, ze kennen likken zo hard als ze willen, joh. Maar, maar, maar, maar, maar ik krijg het allemaal terug. Ik krijg het terug. Dan ja, hebben we een volgende reden. Nou, we hopen dat het nooit nodig zal zijn. Maar ik krijg het terug. Trouwens, van waterschaal leg ik ook niet wakker hoor. Laat me plan joh. De volgende dag staat meneer Herdenheuvel toch mooi met een nieuw tapet voor de deur. Meneer Herdeheuvel? Ja, smagent. Meneer Herdeuvel. Ik heb al mijn mannetje voor, hè? Een apart verzekeringsmannetje heb ik, meneer Herdenheuvel. Meneer Herdeuvel. al jaren, elke twaalfde van de maand. Dus een soort huisvriend uh, geworden, hè, meneer Herdeheuvel. Oh, oh, wacht eens even. Dus jij doet dat allemaal niet zelf. Breng jij je risico's dan niet zelf onder? Nee, daar heb ik mijn mannetje voor. Ja, Herdeheuvel. He? Dus ja. als jij iets breekt, een been of een mooie vaas... dan moet jij eerst even meneer Herdeheuvel erbij halen. Dat is een mooie zekerheid, zeg, He? Stel, Herdeheuvel is een tijdje uit Huizog. Dat is ook maar een mens, Herdeheuvel. En dan schop zo'n mini-ettertje een bal door je uit. Nou, dan stel jij toch mooi op ze, toch? Ja, meneer Herdeheuvel, heb de polis. Ho, ho, ho, ho. Wacht eens even, wacht eens even. De kant de aans afgelopen kant A af. Het gaat dat ook nog op kant B ja, door. Ja, het gaat maar door. Ja, er ja. zit, wel... en... ja. zit niet echt een kloe in. Nee, dat is Leuk. jammer. Het is, het is... En, en maar wat ik altijd een beetje raar vond... is dat uh, uh, Wim de Bie en Kees Koot... die zaten ook op de Dalton waar ik ook op zat... in, in Den Haag, daar Aaronskelkweg. En dan liep ik altijd, als ik naar school liep... langs het huis van de ouders van Wim de Bie. Dat is ja. even niet zijn en toen dacht ik altijd, toen zij zo Haars gingen praten... ik denk, nou, ik weet zeker, dat heeft hij nooit gedaan. Zo praatte hij niet. Misschien uh, Kees wel een beetje, die woont op de Vreeswijkstraat. Hè? Maar uh, ik, wij vonden Haars, thuis, ik heb een, een, een moeder uit Brabant... en een vader uit Limburg, maar die... Uh, en vonden wij altijd eigenlijk heel ordineer, totdat Kees van Kootendiem de Beat populair maakte. Ja, maar dat was, dat was pas begin jaren tachtig, met de tegenpartij. De Althans, voor, de, voor de tv, maar. Ja, de is nu ja, is al een beetje een beetje een beetje toen beetje we van leuk. Ja. Radio. Ja. een hey, beetje wie, wie is de moeder van alle verzamelaars? Viek van der Rijt? Nou, ik ja. het wel, ja. Nou, ja. Jullie zeggen het ergens ja. in je boekje. Ja. Ja. Hij is dus 23 februari, ja, februari te faan. gast. Dat is heel het heel zal het wel zo zijn. Als wij, als wij schrijven, ja. dat zal het wel zo zijn, denk ik. <laughs> Hij heeft net een boek uit. Het groot 45 toeren um, Maar jullie zijn dan weer geen fan van die, van die uh, popprofessors. Uh, lees dat eens even voor. Blassen. Ik heb het blassen, 62. Nee. <truh> <Zet> maar. weer. bladzijde? 62. Jij zegt maar. Ik lees het zelf wel even voor. Hier oh. staat... Um, erger jij je ook zo aan dat al maar groter wordende leger muziekkenners in Nederland? Ja, al die mannen die zeggen zoveel van muziek te weten... en die dat dan op tv mogen roepen bij hun vriendjes... die er ook voor zorgen dat bevriende uitgevers boekjes van ze uitgeven... waarin ze heel veel informatie hebben verzameld... die ze van het internet hebben geplukt... waarmee ze de indruk geven er werkelijk heel veel van te weten. Ja, en dan staan er dan allemaal van die lijstjes in... van die persoonlijke top topteens waar niemand op zit te wachten... krijgen we al puisjes van een plek waar ik liever geen puisjes heb. Ja? Klopt. ja. En dan bedoelen jullie? Wordt die man ook weer blokhoofd of zo? <laughs> nee. Dat, kijk, die grap zou ik toch niet meer maken? Nou, niet niet nee, dat nee, zou ik niet meer maken. Nee, ik heb er een beetje moeite mee. Uh, het zou best een hele aardige man zijn, hoor. En uh, hij zal er veel van weten. Maar die zogenaamde lessen die hij geeft, ja, die, dat kan, die kan iedereen geven. Die haal je gewoon van het internet af. Oh, dan krijg je voor iedereen schouderklopjes. En uh, Ik denk dat het goed is als je de kennis nog uit je eigen beleving uh, opzuigt. En dat je hem niet ja. uit, uit boekjes en, uh, en van het net haalt, denk ik. Maar, maar iedereen ja, heeft daar een eigen mening over natuurlijk. Ja, we zijn... we relativeren onszelf ook meteen weer... door tegelijkertijd met eigen top-10 wijzen. Ja, natuurlijk. Wij, gaan, wij zetten yes. daarna top 10 in die ook helemaal nergens op slaan. Welke nee. blaster was het ook alweer, zei nee, 62. 62. Dat is ja, wel maar, een hele krankzinnige... We, uh, uh, we hebben een prachtige, prachtige top-10... En dan komt hij. Uh, uh, op de eerste plaats Je Chante van Charles Trenet. Twee uh, Rosie Won't You Please Come Home van The Kings. Drie Roze Geuren van Herman van Veen. Vier Homburg van Proco Harum. Vijf Nothing Else Matters van Metallica. Zes Mens Durft te Leven van Dirk Witte. Zeven Griechische Chawain van Udo Jurgens. Acht I'll Go Crazy van The Phantoms. Negen Catch Us If You Can, Dave Clark, vijf. En tien Jij bent voor mij alleen. En dan vraagt me nu, wat is dat voor top tien? Nee, daar zijn onze lezers zich, euh, zich nu suf over aan het procageren. Komen ze nooit uit, zeg het maar. Dit is mijn persoonlijke top 10 van nummers... die in hun tekst geen enkele associatie hebben... met het art-deco-interieur art van Hotel De Jankende Wiesent... in Lekkerschuur aan zee. Ja, kortom. Gelul. Gelul. De ruimte. <lacht> Maar nou, wij zijn van dezelfde generatie. Het, het hele muziekbeleven is, is zo ontzettend veranderd. Want toen jullie klein waren, wat, wat was het? Wie, wie, wie, wie maakte dat die uh, liefde voor muziek uh, opkwam? Was dat uh, Radio Veronica? Radio Luxemburg? Nou, dat ja, dus net, het, Veronica heeft, en, wel versneld, he? heeft ja. het wel versneld. En wat? mijn oma. Die had zo'n apparaatje met een gleuf erin. Waar je een singeltje in kon douwen. En dat verdween dan en dat ging dan draaien. Was ik helemaal doorgebiologieerd. De Philips. Uh, Begin jaren 60. M was dat groot. Ja, van Philips. Ja. ja. ja. Mika-ding. En dan een aantal jaar later een cassette recorder ja. kregen ja, we, kijk, we. Veronica heeft natuurlijk een ontzettende snelheid meegegeven. Ja. Wij, toen Veronica. De eerste top 40 was van januari 65. Nou, toen waren wij 12, zo'n beetje. Of bijna werden we nog 12. Toen kwamen net de Beatles, de Stones, de Kings. Dat kwam net allemaal op. En dat pakte je meteen. Hè? En ja. Zeker in het westen, in Den Haag. In het oost van het land konden ze dat niet ontvangen, Veronica. Maar wij wel. En. Ja, het is een onderdeel van ons leven geworden. Ja, dat heeft je opgevoed. Dus in een ja. belangrijke leeftijd waarin je al, al die dingen ontdekt. Ja, en daarna komen natuurlijk ook in onze regio met name... Uh, uh, de popgroepen en de zangers en zangeressen... Dus als, als paddenstoelen uit de grond. Van de Johnny Lion en de Jumping Jewels... tot Rob de Nijs en de Lords. en uh, Shocking Blue en... Uh, Gaat maar door. Noem maar op. En laat, super Natuurlijk christian. ook in de rest van Nederland. Uh, ja. en, en jij bent nu een beetje half Amsterdamse. Daar hebben ze ook wel een paar groepjes gehad, geloof ik. Hè? Ja, het... <laughs> Het? het en, de, en de outsiders, he. dat was het wel zo'n beetje. Ja. Nee, maar ik bedoel, ja. het is een onderdeel van je leven geworden. En ik zou me geen leven zonder muziek kunnen voorstellen. Nee. Maar er is zo waanzinnig veel veranderd. Als je, eh, bedacht ik me ook. Van, ik heb mijn, mijn man verleid met een cassettebandje. Uh -huh. Weet je wel? Als eerste nummer stond erop. Rescue me. Nou, dat is Martha Reeves en de Vandellas. Nee, ja, van Teller Bees. Foutje. Dit knipt we er even uit eh, jongens. Dat dus hebben we niet nou, gehoord. Nou, ja. Later maakten we cd'tjes. maar wat, wat, Tegenwoordig kan je iemand niet Je kan in, moeilijk een, een, een playlistje ja, je kan, je kan een playlist, aan iemand cadeau uh, uh, doen. Ja, op... dat, dat schijnt wel te gebeuren. Te, maar. te kunnen, Ja, ja maar het grappige is, ja, grappig. dus ik, draai, of... ik draai nog steeds... en het is geen grap, ik draai nog steeds elke dag LP's thuis omdat ik het nog steeds de, het adagium van het, het betere geluid uh, hoog heb staan. Ik bedoel, het, is nog steeds, het klinkt nog steeds lekkerder dan CD's. Ja. En ik ga ook weer oude LP's uh, herontdekken. Want dat draaide je vroeger uh, kant 1 vaker van dan kant 2. Maar nu blijkt kant 2 toch ook wel leuk te zijn. Ja, ja. Nou, je, had, uh, je hebt meegenomen, Jimmy, uh, je Crossley. Een heel klein, lullig, ja. uh, draagbaar pick-up. Je ziet er prachtig uit. Die zijn weer nieuw in, in, in de handel. Hè? Ja. En we hebben nou uiteindelijk gewoon toch die pick-up van, uh, van uh, hier, van dit, uh, wat is het? N.O.B. of, uh, nou ja, whatever. Je hebt van de studio genomen. Maar dat geluid daarop, daar zitten heel twee kleine speakertjes in. Dat is natuurlijk ruk, of niet? Ja, nou ja, het is geen hi-fi, nee. Nee. Maar de, het grappige is, je kunt 45, 33 en 78 toerenplaten draaien. Op dat dingetje? Ja. God, ja. Maar het is wel handig, uh, omdat ik ook nog in, in Delft een adres heb... en uh, zonder installatie, als ik een keer wat, wat singles binnenkrijg... dan kan ik die daar meteen even afluisteren. Gelijk even afluisteren. testen en kijken of het goed is. Ja. Ik heb, het geluid heeft me nooit zo... Uh, vroeger luisterde ik naar Radio Luxemburg. En dat ja. geluid viel steeds weg. En, uh, dat maakt ook niet uit. Ik, ik moet er niet aan denken dat die zender ooit heel goed ontvangen was geweest. Want dat hoorde daarbij. Ja. We, we waren op vakantie in Luxemburg. Toen dacht ik nog wel, een autoradiootje. Van, dan zal het hier wel goed klinken. Maar het was net zo beroerd. Oh, echt waar? Het geluid wat steeds wegviel en weer opkwam. Wat heb je opliggen nu? Ja, dat is ook wel leuk. Dus Dat is onze ja? andere passie. wat nou, net al even ter sprake gekomen. Met, is, is, is voetbal. Ja? En vroeger in de, in de stadions in ieder geval van, van ADO en Hollandsport. Want in de ene week ging je naar ADO en de andere week naar Hollandsport. Er werd voor de wedstrijd en in de pauze en daarna... Werd, werden de reclameplaatjes gedraaid. En dit is er een van van het, van het LIDI-trio. En dat gaat over een bekend sigarettenmerk. Daar gaan we nu even naar. zien. Iedere ja, de, iedereen kent het. Vijftiger he? die voetbalfan is. Die, uh, ah, jij, ja, jij, ja, ja, die... Aai ai ai, die caballero, het dus dat om. is pasend. Met caballero, ja! ai ai, ai die, die cavaleiro dat is pasend. Die sigaretten, ja ja ja. Die nog caballero. vaak. Ja. Dan ja. gooi je lekker op orde. in de rust. At als het in de winter was. En het was altijd zonder filter. Mijn buurman die rookte dus altijd, weet je die tabak van je lip te plukken. Ja. Zo pikant als Marleen. Oh. Even constant als Constance. Zo pikant als ja. ja, ja. Wat zeggen Sony en Jacques? Zou die nog leven eigenlijk? Wat zeggen Theo en Dit staat ook op het uh, mooie cd die behoort bij dat boek ja, ja. over uh, reclameplaatjes van Frits Jonker. En ik ben even zijn maar. andere naamkijk ja, te ja, ja. Je hebt hier uh, wel eens te vast gehad, Ja, Ja, ja, ja. Nou. Prachtig. Vindsigaret. Ja, ja, ja. Kan niet meer, hè? hè? Het rook is helemaal uit. We gaan nu even de originele verdraaien. Oh, maar dat was in die voetbalstadions. Er waren twee soorten reclames voor sigaretten en voor uh, bier. Hij is al achter. Ja, en, uh, en hem, uh, er was ja, een Ja, dat is heerlijk helder, Heineken. Dit is zoeken, zoeken van Ping-Ping. En bij de tromgarage huren veilig sturen. Wat we ja, jij had. weet hoe dat. Ja. Nou, oh shit, pas ja, op voor nee, die naald. Maakt het. Niet uit. <laughs> ja. Ja. Nee, ik heb ook nog een Dan ja, krijg je hem bij. omhoog, je moet draaien en dan. Ja, hebben ze ze hebben ja, Het hebbels. is okay. handig hier. zoeken met Ping Ping, of andersom. Dit is nu het origineel van ja, wel? Uh, Caballero? Ja. ja, wel. ja. El vaivien del Sjoeku Ai, ai, ay, ai, ay, negra bandida. Ay, ay, ay, hebben ze het gewoon van ja. Ze hebben ongetwijfeld niet betaald, die jongens. Ik, Ik heb ge geen idee. Wie is dit? Dit komt uit? Sjoeku Van? Ping Ping. Is in België opgenomen, toch? Geschreven door een uh, Zuid-Amerikaan. Ja, dat staat. Er staat allemaal in het. Dat is een boekje. Maar die zanger heet uh, Ping Ping. Echt waar? Ping Ping. En hij heeft ook aardig betaald gekregen. De, uh, hoe heet die Nederlandse zanger? Eddie Christiani heeft hem ook uh, heeft hem gedaan. Heerlijk. Oh, ja, Dat moet voor een mooie, voor mij een bandje en cassette is zeker uh, ook. weer, of niet? Ja, maken. Ik heb nog twee cassettedecks, dus kan dat. Okay, Oké, ja. ja, ik heb er ook nog twee. Uh, jij had ook iets, iets krankzinnigs van Ademo bij je. Ja, dat is ontzettend leuk. Althans, dat vind ik ontzettend leuk. Uh, Ademo heeft een, uh, heeft een nummer gemaakt, het heet Amour Perdu. Dat, dat zullen we even opzetten. En dan zullen we daarna de Nederlandse versie opzetten. Dan hoop ik dat dit goed gaat. Ja. Weet je hoe het moet? Nee, jij wel. Ja, nou laat het vallen gewoon. Ja, zo. Ja, dus dit. Hij kan, kan niet horen dat het op plaatje is, hè? Neen. Hoe was dat? Amour perdu, amour perdu, nous reviendra comme le printemps. Amour perdu. Vaak gedraaid zeker. Grijze. Verloren liefde. Ja. Nou, Vinden jullie dit weer genoeg? Ja, hè, juist genoeg. Dan gaan we, nu... ja, gaan we nu even de, de, de, oh. de Nederlandse draaien. Ja. Dat, die, dat, heet dat al... heeft hij zelf in Nederlandse... Nee, een zekere meneer Schalkwijk <coughs> heeft daar de Nederlandse tekst voor gemaakt. En het heet Alleen voor Jou. En, en, en wie zingt het nu dan? Adamo zelf. Oh, zelf. Gewoon het eerste nummer? Ja, het eerste ja, ja. nummer. Dus dat is ook 50 jaar oud, zo'n beetje. Ja. Zelfs de muziekband volgens mij. Ja. Ja. Alleen voor jou, alleen voor jou zing ik dit licht. Alles afscheidsgroet. Alleen voor jou, alleen voor jou. Ik weet dat ik jou missen moet. De avond valt en ik zit in gedachten. Ja werk voor mij dat zal tijd worden geest. Ja. Oh. Ik weet dat ik vergeef, zoals bij jou zal wachten. Zalwacht met je limburg. Geweest. Jij denkt misschien dat ik het kan vergeten. Wie avonto, je mij verleef. Dat is niet zo, je maakt het dus wel weten. Je maakt het dus wel weten, ze kunnen geen haar uitspreken. Ik nu mm dit -hmm. Alleen wow. voor jou. Heb je die uh, meneer Schalkwijk nog gegoogeld? Wie dat is? Nee. nee. Als afscheidsgroen. Als afscheidsgroot. Alleen voor jou. Alleen voor jou. Dat, dat orgeltje oogeltje achteraan, hè? mooi. Het orgeltje, die gaat helemaal wild. Dat ja. ja. ja. uh, ah. ja. is een uh, chanson de migraine, zo'n beetje. Ah. En wat heb jij daar nu klaar liggen? Ja, nu we toch uh, in vertaalde sferen zitten. Ja. Sylvia's uh, mother. Uh, Sylvia's van, van, van mother Dr. said. Ja. In het Duits Sylvia's moeder door Randolph Rose. Oh, dat ben ik ook benieuwd. Ja, dat is heel mooi. Dat is prachtig Duits. Okay. Ik vind dat heerlijk. He. Die dokter Hoek ben ik erg dol op. Dr. Hoek, maar er zit niks van Dr. Hoek meer bij, hoor. Oh, oké. Okay. Silvia's mutterzak <TROMUZIEK> Silvia is niet daar En komt ook niet ans Telefon. telefoon Nee. Vervelend, mens hoor. Silvia's mutterzak Es ist ja zwecklos Nun scher dich doch endlich Telefon. Ja. Sleip, uh, ja. am besten. Du lässt uns in Zukunft in Ruhe. Und die Schrift leuchtet auf in flammendem Rot. Ja. Ja. Zeit ja. ist um. Het is goed voor je Duits. Ja. Is het is zo schwer. We hebben heel wat luisterers. Daarom hebben we. Liebe Frau Andersson, las een Zeg ik niet echt een Duitse naam, jammer genoeg. Nee. Is dat genoeg zo? Ja, is genoeg. <totstuk> het is wel grappig. Mrs. Adrian was er toch? In het echt. Mrs. Mrs. Adrian. Ja, zoiets? Please, ja. Ja, zoiets. Lijkt er wel een beetje op. Andersen is meteen oh, voor de Scandinavische markt natuurlijk. Andersen. Nou snap ik het, ja. ja. ja. Dr. Hoek. Uh, ja, je spaart ook dingen van het Koningshuis. Heb je nog iets, iets, iets geestigs uh, voor het koning? Ja, ik heb een geweldig nummer. Nou? Over prins Bernard door een zekere Bert Hulleman. Ja. Eh... Uh. Die zit in, uh, zit in een koffer. Ik je ja, twee, kleine, twee kleine koffertjes. Het kan zijn dat ik hem al apart had gelegd en daardoor niet uh, meteen kan vinden. Nou. Dat, is, dat is eigenlijk een single van een, een of ander bedrijf. Daar ja. moest een B-kant op blijkbaar. En, uh... Ah, ik heb hem al. Ja. Uh, de A-kant heet multifunctioneel. Dat gaat over uh, hoe multifunctioneel het bedrijf is. Maar dit is. Uh... Kant B. Ja, dit is een geweldig nummer. Dit vind ik echt heel mooi. En heel, heel grappig. Bert Hulleman Het is de laatste tijd zo stil bij ons daar op Soestdijk De kinderen zijn de deur uit en het is geen drukke wijk Mijn vrouw en ik, ach mens, wij verveer ons zo Dan gaan we regelmatig naar Pieter op het klo. Op het klo dan zegt, maar giet ik mij, wat wil jij drinken paps? Dan zeg ik kind, ach kom, kom geef mij maar een schnaps. Dat geeft het leven misschien, dan weer een beetje fleur. Mijn anje die hangt slap en is verschoten van de kleur. Ik draag een kanje van een anje voor anje. En daarmee banje ik dan trots door ons paleis. Mijn vrouw en kinderen, ach die hauen niet van die Franje. Die zijn die ouwe Kerel, die is niet goed weis. Ja dat vind ik niet zo leuk dat zij dat zeggen. Hoppen dacht nou aan ze halen voor de beil. Ik draag een kanje van een anje voor anje. Ja dat is nu mal zo, so, Prins Bernhard Steil. De en cadeautjes, al onze pakhuizen zijn vol, al die goed bedoelde godzooi, man is veel te dol, toch willen wij onze landgenoot nu hartelijk bedanken, wij rouwen de hele zwig nu om voor liter sterke dranken. Wij lusten graag een borrel, heeft mijn vrouw dat al verteld, mijn vrouw haar favoriet is, een jonge harteveld. Nu zijn er wat problemen, wij staan alweer een droog. Ik merk het aan mijn Anja, hij komt niet meer omhoog. Ik draag hem kan van een Nou, we gaan nog even door met de doordraaiers, want ze hebben zoveel leuke plaatjes bij ons. Dus uh, tot zo na het nieuws. Mijn